Drie uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij een autoongeluk in Leeuwarden zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Een auto raakte van de weg en belandde in het water, meldt de politie. De auto vloog door onbekende oorzaken uit de bocht, raakte een boom en kwam in een vaart terecht aan de poptawei aan de rand van de stad. Volgens duikers van de brandweer waren de twee slachtoffers de enige inzittenden van de auto. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij op een christelijke universiteit in Oakland in Californië... zijn zeven doden gevallen. Drie mensen raakten gewond. De schutter opende het vuur in een leslokaal. Het universiteitsgebouw werd daarna onmiddellijk ontruimd. De man werd in een nabijgelegen stad opgepakt. Het zou een man van 41 zijn met een Aziatisch uiterlijk. Bij een autobedrijf in Maarn heeft de afgelopen avond brand gewoed. Tientallen auto's in het bedrijfsband zijn afgebrand. Uit voorzorg werden twaalf huizen in de omgeving ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een hotel. Bij de brand vielen geen gewonden. Volgens de brandweer zat er asbest in het dak van het autobedrijf. De rook dreef naar het centrum van Maarn... en mensen kregen daarom het advies ramen en deuren gesloten te houden. Dat advies is nog steeds van kracht. De brand was aan het eind van de avond onder controle. Hoe die brand kon ontstaan is nog onduidelijk. In Suriname is het debat over de amnestiewet geschorst. komende dag om twee uur Nederlandse tijd wordt verder gepraat in het parlement... Tijdens het debat hebben de initiatiefnemers van de amnestiewet voorgesteld om een waarheids- en verzoeningscommissie in te stellen. Het voorstel is bedoeld als tegemoetkoming aan de tegenstanders van de wet en de nabestaanden van de decembermoorden. Zuid-Afrika heeft ook een waarheidscommissie gehad, die was bedoeld om slachtoffers en daders in het openbaar te laten spreken over misdaden tijdens de apartheid. Oppositie in Suriname vindt dat de amnestiewet in strijd is met de grondwet en internationale wetgeving. Het weer bewolkt en in het noorden wat regen. In de rest van het land droog. Overdag veel bewolking met in het noorden motregen. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Hey, welkom in het tweede uur van, uh, van Dit is de Nacht. Uh, we praten over begraven of cremeren en uh, de prijzen die daarbij komen kijken. De praktische zaken bij dingen ja, waar je soms helemaal niet over nadenkt. En ik heb aan de lijn Jasper uit Amsterdam. Jasper, nacht. Hallo. Ik met hebt... Jasper uit Amsterdam. Ja, goeie, goeie <coughs> nacht Jasper. Nou, ik ben. Uh, mijn ouders hebben. Ik ben 48 jaar. Ja. En mijn ouders hebben de premie uh, afbetaald, en alles was in orde. En dan komt er zo'n man met zo'n mapje. En die komt dan langs en nou, je moet nog even, even 3 euro, of wat is het, uh, 3,60 euro per maand uh, bijbetalen. En Want... heb je het dan over de premie voor de uitvaartverzekering? Ja, daar heb ik het over de ja. premie voor de uitvaartverzekering. Maar ik zit nu, ik, ik hoor het net over het tuintje en het, het schoot me ook in mijn in in in pan, zeg ja. maar. Ik dacht van, ja, maar het is ook zo. Ik bedoel, waarom? Kijk, ja, je hebt natuurlijk... Ja, je zou bijna zeggen van, uh, maak eens zelf een barbecue, maar dat is een beetje, weet je... Een beetje, beetje je, dat, luguber. Ja, dat doen we hier niet. Nou ja, in andere delen van de wereld wel. Ja. En ja, het is echt... Uh, pff, ja, ik, ik, ik, ik zit ook te denken van, ja, ja, hoe, hoe moet je het bekostigen? Je hebt allemaal alternatieven Je kan je laten cremeren, begraven. Begraven is duur. Ja. Waarom dan niet cremeren? Ja, ik, ik moet het ook zeggen, ik, ik begraaf vind ik wel, ik vind het wel iets moois. Mijn opa is dan bijvoorbeeld begraven, die heeft dan wel zo'n mooie steen waar je bij kunt, uh, kunt kijken. En dan ben je ook op zo'n begraafplaats. Echt ja, met die plek touwen naar denkt... beneden en zo. En wat, wat zeg je? Met die touwen of met een ele elektrisch liftje gaat het dan... Uh, oh, je bedoelt dat, ja, dat gaf zelfs is er toen, geloof ik, met, uh, met, met elektrisch liftje. Maar goed, je hebt, nog wel, je hebt gewoon die plek waar je toch weet, hij ligt daar... Uh -huh. uh, dan, dan word je er even bij stilgezet. Maar ja, ik, ik denk ook wel je in mijn tuin, ja, dan zou ik elke... Ja, is dat dan vervelend of zo, dat je dan elke dag er langs loopt? Of, uh... Nee, maar mijn moeder heeft dus haar oma op resschade uh, uitgestrooid op een plekje. Ja. En die moet gewoon binnenkort ontruimd worden. Want het is gewoon niet te bekostigen met een wao-tje of wat dan ook. Nee, nee dat, dat is dus het ding. Dus het, het is maar gewoon een Ze als... heeft een volkstuintje. Ja. En nou ja, het logische volg, toch? Maar ik denk eigenlijk van het begin af aan, je bent gezegend als je een, uh, een tuintje hebt. Want dan kan je, kan je je dierbaren nog uitstrooien en gewoon heel dichtbij je houden. Ja, maar je hoeft het toch niet altijd uit te strooien? Je kan toch ook in zo'n mooie urn op de kast zetten? Ja, maar dat vind ik dus wel een heel erg cru. Waarom? Toch? Dan weet ik niet. Waarom vind je dat? Ja, ik heb eens een keer... Uh... Ja, ik zie wel eens comedies. Ja. <laughs> Hele grappige comedies zo te horen. Hele grappige, maar ik, maar ik... Weet je, de, de, de, die, bij weschade, ja, we, we, we hebben ook o of wat hebben, wat hebben we nog meer vooruitvaart. Hè? Laten we niet één uh, naam uh, meteen bagitaliseren. Mm -hmm. Maar... maar dat, ja? Nee, we, we, we, we, we, wat, ja? Wat heb je nou we, tegen, we, zeg maar, het, uh, wat, wat is er mis nee, maar met die ik, urn? Het, ja, maar het, het is een beetje raar. Je gaat dan naar een... Je, je sterft, ik mag hopen, in je slaap of iets vredigs en, uh, of oudheid of iets. En dan word je gecremeerd of begraven. Begraven is gewoon de plek die je krijgt. En uh, cremeren is ook de plek die je krijgt. Uit... Je ja. krijgt een strooiveldplekje. Ja. Dat wil je, wat wil jij zelf? Je, je zijn meer aan wat het begin? Wat ik zelf wil, ja, ik wil eigenlijk gevriesdroogd worden. Heb ik dat steeds meer. Gevriesdroogd? Nou, weet je, weet je niemand kan het navertellen. Weet je, als jij uh, sterft, of je dan het geluid hoort van die kist, en die gaat onder de grond, die hoort je, iedereen al de aarde op je hoofd gooien. En uh, blub Ja, maar Jasper, je, ben, dokter, je bent dan toch je... dood, dan hoor je het toch niet meer? Ja, maar niemand heeft het terug kunnen vertellen. Dat is het enge ervan. Oké, okay, dus jij denkt dat het dat misschien nog wel. Dat, dat het in theorie zo zou kunnen zijn. dat je nog dingen beleeft als je dood bent. Nou, je, je weet. wat was het? De, de uh, after. Weet je nou? de next. Uh, ja. Uh, mensen die geopereerd worden en opeens. Uh, Precies horen wat. Uh, ja, dat ik, ik, ik, ik weet wat jij bedoelt. Mensen die onder narcose zijn gebracht en uh -huh. er was dan iets mis mee. En dan konden ze nog wel alles voelen. Alleen uh -huh. konden ze niet uh -huh. meer reageren. Maar, maar dat is wat. Als je dood bent, dan staat je hart stil. Dat, dan, dan, dan doet je lichaam het niet meer. Ook je oren niet. Nee, maar, dat, maar daar zijn, van, zijn wij van bewust dat het zo zou kunnen zijn. Ja. Ja, maar tenzij ik, je, want ik, ik geloof dan wel in, in leven na de dood. Hè. Als, ja, als, als, als ik geloof geste... ook in maar, maar dat, dat gaat dan niet... Als... Ho, ho. <laughs> ik zeg geen reparatie. Daar kun je ook in geloven. Maar los van... Eh, ik, ik denk dan niet dat ik, dat ik vanuit mijn eigen lichaam nog iets beleef. Dat lichaam, dat is dan, dat is dan klaar. Dat is dood en dat, dat gaat dan... Ja, dat gaat langzaam Nee, maar gewoon even de, de, de fantasiewereld tussen jou en mij. Je, oh help. Je, je, je, je bent dood, maar je ervaart nog wel prikkels. Je, je voelt dat mensen om je heen staan, of het nou een uitvaart, een crematie is of een begrafenis. Yeah. Wat zou jij dan prettigste vinden? Dat, dat je in een kuil zakt of dat je naar een oven zakt? Het, het is de geen ogen. Nou ja, maar... ik, ik hou me in, ik weet het. <laughs> Ja, ja, ik vind dat een... Uh, ja, dat weet ik niet. Ik zou het allebei dan verschrikkelijk vinden. Want als ik dan die over... Maar... Even meegaan in jouw bijzondere fantasie. Dat ik nog wat, uh, wat uh, vanuit mijn eigen lichaam zou voelen als ik dood zou zijn. Ja. Dan zou die over zou ik denken... Hey, wat, het wordt hartstikke warm. Verbranden is nooit... Uh, dat, dat is niet iets wat je wil. En laten zakken. Dan lig je daar een beetje in je eentje. Je... Ja, nee. Ik, uh, ik, ik, kan me, ik kan me er bijna niet in verplaatsen. Nee, maar daarom zeg ik dus invriezen de boel. Ja, maar dat is toch ook... Uh... Ja, maar waarom zou nee, dat maar dan beter zijn? Dan, dan, dan klop je met een hamertje erop en dan ben je gewoon gevliesdroogd. Net als een uh, diepvriesmaaltijd of wat dan ook. Ja, ja. Iets... Maar dat vind ik dus prettiger dan crematie. Maar, daar, maar we, we uh, praten nu over de, de kosten die omhoog gaan. Maar ja. waarom gaan die kosten omhoog? Wat is dat? Hebben we ruimtegebrek? Hebben we een, een soort een, een, een logistiek probleem? Nee, dat hebben we niet. Nee. Nou, het verschil per gemeente. Hè. De ene gemeente zegt, ja, we willen dat graag ook uitbreiden in de toekomst. En dat, dat geld wat daarvoor nodig is, dat, dat, dat, dat berekenen we ook over de huidige uh, kosten die er zijn voor de graven. Of, of mensen zeggen, we hebben helemaal geen vrijwilligers in dienst die de boel onderhouden. Dus het personeel kost heel veel geld. De, de, gemeente, ja, de reden loopt bij het een, maar feit is dat het wel heel erg verschilt tussen verschillende gemeentes. Oh, ik, ga, ik krijg de hoest van je vorige bellen. Oh, help. Hè? De eerste virussen in deze uitzending. <laughs> ja, we worden allemaal verkouden, jongens. Nee, maar, uh, maar je hebt begrepen wat het ja, punt was eigenlijk. Ja, Jasper, dankjewel. Ook voor jouw bijzondere fantasie. Eventjes. Ik vond het, vind het een hele leuke uitzending. Ja? Ja, leven ja. en dood. Ja. D dankjewel, Jasper. Bye-bye, man. Hoi, hoi. Zie je. Ik heb ook hangen aan de lijn uh, Tini. Uh, Goedendag. Goeienacht. Ja, ik spreek met uh, Tini School uit Siemerwold, Noord-Limburg. Noord-Limburg. Um, ja, wat ik tot nu toe gehoord heb, het ligt natuurlijk wat uh, genuanceerder dan. wel in de uitzending, die ik ook op televisie heb gezien. En als je juist nog via jouw uitzending heb uh, gehoord, dan uh, ja, dat, uh, wordt voorgesteld eigenlijk. Ja, um, even, even tussendoor. Is, uh, de, ik weet niet of het aan Noord-Limburg ligt, maar de ontvangst lijkt een beetje... Ja, dat klopt. Dat kan, kan, kan uh, wat aan mijn, aan mijn uh, toestel liggen. Ik probeer ook wat niet zo hard te praten dat ik de rest van de familie niet wakker maken, Maar ik kom ook oh, zo duidelijk uh, staan. Nou, we, we proberen je te volgen. Ga verder. Ja, oké. Okay. Um, het is heel opvallend dat met name Delen zich altijd uh, druk maakt om de uh, begrafeniskosten. Uh, zover ik weet, ik ben werkzaam in de uitvaart, uh, zitten bij de andere twee grote maatschappijen, Monuta en Jarden niet in hun uh, uitkering wat betreft de uitvaart. Uh, de verplicht zich door een standaard uitvaart uh, de kosten voor begraven grafdelven, onderhoud van de begraafplaats uh, in, de, in, in de uitkering in het, uh, ja, hun natura... Uh, verzorging van de uitvaart uh, zit dat in opgenomen namelijk. Ja, ja. maar want wat is dan? Is dat een standaardbedrag ja, wat je zeg maar ja. krijgt uitgekeerd van de verzekeraar voor een uitvaart? Bij een begraven wordt door delen uitgekeerd 1156 uh, euro. Oké. Okay. Zijn de maximale crematiekosten? Je kunt je extra verzekering, maar dan kom je, dan kom je uit op uh, gasten- en grafkosten. Dat zit zover ik weet bij de andere uitvaartondernemingen niet, terwijl die in de premieheffing uh, ongeveer hetzelfde zitten. Oké, okay. maar ik, ik heb wel gehoord in de uitzending, dat moet je ook gehoord hebben, in het Friese Wolmos, daar kun je daar voor 1156 euro kun je prima een graf betalen. Dat klopt, maar de leges van de gemeentes zijn over het hele land heel groot verschillend op heel veel gebied. En nu hoor ik Dela alleen maar over de uitvaartgrafkosten praten. Ja. En uh, de WMO, de gemeentelijke belastlingen, belastlingen, belastingen, sorry, zijn natuurlijk over het hele land heel groot en heel verschillend. Ja. Uh, daar wordt, uh, ik ligt niet recht in het kader van de uitzending over begraven natuurlijk... maar er zitten heel veel verschillen tussen de diverse gemeenten. Zeker, maar verschillen zoals die hier zijn, zijn wel, zijn wel absurd groot... zoals dat genoemd werd in de uitzending. Uh, dat klopt, en dat is ook heel slecht. Dat ja. ben ik helemaal met je eens, omdat je betaalt vaak ook voor oude gaven die niet meer betaald worden. Uh, er sprak een meneer van zijn moeder, die is overleden 60 jaar geleden... Er zijn ook begraafplaatsen waar begraven liggen die meer dan 100, 200, 300 jaar oud zijn. Ja. Daar wordt door geen enkele nabestaande meer over betaald. Want nee. ze zijn misschien toen afgekocht of ze zijn een gemiddelijk monument of wat dan ook. Mm -hmm. Daarvoor betaalt, uh, en dat is niet terecht natuurlijk, daarvoor betaalt de huidige gebruiker ook ja. uh, zijn uh, geld. Oké. Okay. Uh, u, u, u, u werkt dus zelf in de uitvaartbranche. Wat is precies uw functie? Uh, mijn functie is ritueel begeleider bij afscheid. Dat wil zeggen dat ik uh, uitvaartdiensten verzorg, voorga, voor mensen die om een of andere reden niet kiezen voor een kerkelijke uitvaart. Okay. Dus ik zou, ja, zou het mooi vergelijken met een, uh, met een pastor of een dominee die voorgaat in, de, in, de, ja, in een kerkelijke uitvaart. Mijn, uh, mijn taak is voortgaan in een uitvaart in een crematieplechtigheid, maar dat kan ook uh, uh, uh, uh, kan zijn in een crematorium, een uitvaartcentrum, of op Elke plek waar, die dat wenselijk is. Ja. Want uitgezonderd, uh, behalve dat begraaf moet op een plaats en daartoe af. Uh, hoe zeg je dat? Ja, dus u. Toegewezen plaats, ...en ja. uit dienst, mag je volgens de wet overal houden. Ja. En, dus u, u komt in veel verschillende plaatsen om die uh, diensten te leiden? Ik kom op heel veel verschillende plaatsen om de diensten te leiden. Ja, dat klopt. Oké, okay. en, en hoe. Staat uw radio aan trouwens, of niet? Nee, mijn radio staat niet oh, aan. oké, okay. dan nee, kom maar zo, maar nee. geef u. Um, uh, hoe kom je erbij, misschien een beetje een cliché-vraag, om, om, om dat te worden? Om dat beroep te gaan uitoefenen? Uh, omdat ik vanuit mijn uh, kerkelijke achtergrond, ik ben uh, Rooms-Katholiek, uh, als missie daar al vond. Uh, de uitvaart is een hele mooie ja, gebeurtenis, activiteit. Ja. Ik zag daar een uh, heel klein jongetje al die meneer voorop lopen voor de kist op uh, de kerk in. Uh, ik denk dat is iets wat ik heel graag zou willen. Ik, uh, oh ja. Een ja, paar andere jongetjes dachten: Ik word brandweerman. Is, uh, ja. <laughs> nou, ik, uh, ik ben uiteindelijk onderwijzer geworden en heb gewerkt in de zorg voor verstandige gehandicapten. Ik heb uh, een, jaar, een jaar of zeven geleden omgeschoold voor, uh, voor dit uh, beroep, omdat ik. Uh, ja, heel graag mensen begeleidt in een uh, ja in uh, in een moeilijke omstandigheden ja. om ja het is wel een klein beetje van, van een afstandje, de ja, zogenaamde helikopterviews zoals dat in het management uh, heet, mm -hmm. uh, een beetje van bovenaf te bekijken wat gebeurt hier nou, wat hebben mensen hier op dit moment nodig en hoe kan ik daar op inspelen om zodat er voor hen een uitvaart wordt die bij hen past, ja. bij de overleden past maar die ook bij de nabestaanden ik, ik word er even nieuwsgierig naar. Want ik, ik heb nog, nou, gelukkig nog niet zoveel uitvaarddiensten meegemaakt. Um, is, is dat ook verschil, dat ontzettend per, per zeg maar, familie... of, of nou, de mensen die dan daar komen uh, bij zo'n dienst? Is, zijn er bijvoorbeeld mensen die... de meeste mensen, kan ik me voorstellen, zijn heel verdrietig. Maar gebeurt het ook wel eens dat mensen, dat mensen vrolijk zijn... of dat een dienst een heel andere dat, dat, dat zeg maar, de, de sfeer heel anders is dan bij een gemiddelde? Um... Het kan, kan, kan inderdaad heel, heel erg verschillend zijn. Uiteraard zijn de mensen in de 99% van de gevallen heel verdrietig. Mm -hmm. uh, het ene procentje dat maak je ook wel eens mee van, Hebben uh, ze zijn blij dat die overleden is. Maar dat klinkt heel wat kruim. Maar... Ja, maar echt waar. En, en dan nog wel een dienst organiseren. Want waar, waarom zijn ze dan bijvoorbeeld blij? Uh, omdat uh, ja, bijvoorbeeld een heel lang ziekbed is geweest, uh, toch een, een, uh, ja, de familieverhoudingen niet zo gunstig waren of niet zo goed waren als, uh, als, je, als je zou mogen verwachten. Uh, ja, goed, dat de relatie te, met de overleden toch heel verstoord is uh, geweest. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel lastig om daar toch uh, uh, ook daaruit weer, weer te weer goed, dat het, een, dat het een goed en mooi afscheid wordt. Dat je niet alleen de negatieve, maar zeker ook de positieve dingen van, van de overleden uh, ja, probeert te verlichten en dat het voor de mensen een ja, goed afscheid uh, wordt. Ja. Ja, maar, uh, voor het de van de gevallen is het uh, uiteraard heel verdrietig omstandigheden ja. en juist mijn taak daarin is om die mensen daarin uh, te begeleiden. Uh, dagen voor te uitgaan ook samen toe te groeien na dat moment van, uh, van afscheid nemen ja, ja ik, ik, ik vroeg het ook omdat ik ik uh, tijdens mijn studie uh, op de een van de uh, ik had een vrij grote school studeerde ik hoor maar er zijn twee studenten overleden tijdens mijn uh, mijn mijn studietijd daar en dat is natuurlijk altijd uh, een beetje uh, ja vreemd als een zo jong iemand overlijdt en ik weet nog, bij een van die uh, begrafenissen was er toen ook gewoon een heel groot feest. Zo van, nou, dat zou hij ook uh, leuk gevonden als student, uh, lekker feesten. Uh, en dat vond ik toch een beetje, dacht ik, ja... Ergens snap ik het wel, maar ik, ik was benieuwd, gebeurt dat wel vaker, dat er dan na, na een dienst of bijeenkomst dat er dan gewoon een groot feest wordt georganiseerd? Dat, dat, dat er een feest plaatsvindt, dat, dat gebeurt. En uh, dat, kun, dat kun, zou je kunnen uitleggen van uh, ik probeer het uit te leggen, van uh, vieren nog samen uh, een keer zijn of haar leven. Ja. En uh, ja, waarom moet dat standaard met een uh, kopje koffie en een plakje cake? Daarom is het de afloop, na afloop van de, van de plechtigheid, kom je samen en maak je nog samen er een feest van. Ja. En ja, als feest klinkt, dan misschien van, dan, dan gaat men land over de straat heen, maar. Uh, dat is zeker niet het, uh, niet het geval. Nee. Uh, hoewel die dat bij een aanval, okay, ga <laughs> ik weten. Dat is verleden, wat gebeurd. Ja. Uh, dan is er na de koffietafel nog, uh, goed, dan komt de borrel ook op tafel. En dan, ja. uh, <laughs> dan weten we wel hoe laat het is. Dan, dan weten we er wel raad. <laughs> <Nee, ja. laughs> dat maak je ook mee. <laughs> ja. Dat is van tevoren niet afgesproken. Nee, bijzonder werk hoor, heb jij m. Sorry? Ik zeg, bijzonder werk heb jij eigenlijk? Ik heb heel bijzonder werk, ja. Ik moet zeggen dat ik het heel fijn vind om te doen. Omdat je komt, um, en dat geldt natuurlijk voor een, voor een pastor in, in een ditto. Je komt onbekend bij, mensen uh, als je toch niet allemaal niet kent, dat het heel groot is. Maar je komt eigenlijk onbekend bij mensen binnen. De mensen zijn heel open, vertellen je uh, yeah, over het verdriet wat ze op dat moment hebben. Waar uh, zijn iemand overleden? Welke ziekte bijvoorbeeld aan? zijn heel open in zijn uh, ja, familie en samen geeft je eigenlijk meteen het vertrouwen van we gaan samen eraan uh, werken om een, een mooi afscheid van vader moeder, zoon, dochter, vriend, vriendin uh, van te maken. Ja. Die openheid die mensen uh, naar je toe geven, dat is, dat is vaak heel heel bijzonder. Het groeit vrij snel een ja, vertrouwensband en daarmee ga je samen aan de slag. Waarbij mijn insteek is dat uh, uh, ja, en mensen ook zoveel mogelijk zelf doen. Hè? Als ze dat willen, en zeker als het, uh, ze het kunnen, zelf iets voorlezen, zelf iets zingen, zelf iets doen. Dat het niet het afscheid ja, over hen heen komt. Hè? Nee. Is een meneer te praten, en die doet van alles en die zegt van alles, zij nee. horen maar aan. Maak het Maak vooral, vooral persoonlijk. Persoon. Dat je het persoonlijk maakt. Maar goed, het persoonlijk kan ook zijn dat, dat mensen dat wel zo willen, hoor. Ja, nou, oké, okay. dat jij iets over en, hen voorleest. persoonlijk wil helemaal zeggen dat er heel veel, uh, ja, passen. en we moeten van alles en dit moet, want dat is persoonlijk, en zus moet het... Juist uitgaande van, van, van de overledenen en de mensen die achterblijven. Ja. Ben je samen juist zoeken naar die, die vorm en die inhoud die voor hun belangrijk is. Precies. Tini, ik vond het leuk om eventjes een, uh, zeg maar vanuit jouw wereld even een kijkje op deze zaken te horen. Uitstekend, dankjewel. Uh, ja, ik, ik zou wel even ja, ja, jou als nieuwe. Te... Ik ga even dat aan toevoegen, want dat, dat wordt nog niet vermeld. En crematie hangt vaak ook weer, niet alleen crematie zelf, maar daarna. Wat gaan we met de urnen doen? Urnen kosten ook vast veel geld. Oh, oh ja? Mensen gaan, uh, ja, die heb je ook vanaf 100 tot, tot 2000 euro bij wijze van spreken. met aft wat doe je aan een aft stemming? je, op een ja. trekje, goed, dat, is, dat valt niet zo, valt daar mee. Maar uh, uitstrooien op zee bijvoorbeeld, of met een ballon of vanuit een, een vliegtuig. De, de bijzetting, mensen die niet op de kast willen hebben, maar toch een plekje willen geven. Ook daar hangt de prijskaartje aan. Ja, dat ze moeten ons niet in vergissen. Het is niet uh, dat je dan meteen met uh, alleen de crematie uit bent. Nee, nee. Want nee. Okay. <laughs> dan... Nee, nee, dat, dat, dat, dat, dat. Dus, ja, die prijzen worden, werden helaas ook in de uitzending weer, weer, weer niet genoemd. Dus nee. hè, in de discussie met, uh, met Andries Knevel in de, in de uitzending uh, uh, ja, was ik een beetje... Uh, ik mensen ook zei het is appels met peren en peren met appels vergelijken. Ja. Dat, uh, dat moet je altijd wel duidelijker doen, denk ik. Dat is waar. -dank, Dank, Tini. En ik zou als ik jou eens wel even een nieuwe telefoon aanschaffen. Oké, okay, doe we. <laughs> Dan kunnen we volgende keer iets, uh, voor de luisteraars nog iets helderder bellen. Ik vond het een heel, uh, heel fijn gesprek. Dank je wel voor jouw bijdrage. Oké, okay, graag gedaan. Fijne nacht. Goed, is, fijne nacht. Uh, dat was Tini. Uh, leuk om even, uh, of uh, leuk, goed om even te zien uh, en ook wel leuk om, van, van iemand te horen die zelf in de uitvaartbranche uh, werkzaam is. Je hebt toch weer even een heel ander perspectief op de zaak. We gaan zo meteen nog... Uh, ja, ik zit even te twijfelen over... Uh, ik denk eventjes hardop. Ik had nog eigenlijk een tweede onderwerp. Dat ging dan over, uh, over uh, iemand die was gameverslaafd. En die is eruit. Maar ja, ik denk, ja, als ik dat dan pas weer laat begin... dan, dan duurt die reportage, duurt tien minuten... en hebben we weer zo weinig om erover te praten. Maar laten we gewoon eens kijken of we dit onderwerp... Uh, gewoon eventjes vol kunnen houden tot, uh, tot een uur of vier. Ehm... Um, uh, voordat we erover verder praten, u kunt dus weer inbellen op 0800 1121. 0800 1121. Ik zou ook even wat delen van de mailtjes die ik krijg. Ik zie dat ik uh, uh, gewoon ben uitgelogd. In hier veilig mailbrowser. Even kijken. Ja, ik, ik zei het eerder al: iemand die mailt dat de prijs uh, van de algemene begrafenis met 46% is gestegen. En uh, die heeft dan een vader die 23 jaar geleden overleden en begraven is. Voor 20 jaar. En drie jaar geleden hebben we deze termijn met 20% jaar verlengd. Het is een dubbel graf en zijn moeder wil erbij. Die is 90. En als zij begraven wordt, doet hij reeds betaalde termijn van nu 17 jaar er niet meer toe. Dan moeten we opnieuw voor 20 jaar betalen. Oké, okay, dus die verlenging, die vervalt dan. Nou, dat en dat noemt hij dan. woekerprijs diefstal. Ja, dat, dat is inderdaad... Dat, dat, het voelt een beetje oneerlijk. Nog een mailtje van Cor Vrolijk. Mijn broer is 6,5 jaar geleden gestorven. Hij verzorgde Verzocht mij ervoor te zorgen dat hij gecremeerd zou worden. Maar mijn ouders, die hebben ondanks zijn wilsbeschikking geprobeerd hem te begraven. Na het door mij dreigen van een kort geding, is hij uiteindelijk alsnog gecremeerd. Nou, het dat, dat, dat zijn geen zaken waar je, waar je ruzie over maakt. maken. Dat lijkt me extra beladen als je daar dan familieconflicten over krijgt. U kunt dus mailen eventjes uw vrouw ook naar, naar nacht.eo.nl of dus eventjes bellen naar 0800 1121. 0800 1121. Of even reageren via de Twitter met de nacht of uh, hashtag dit is de nacht. We gaan zo meteen verder praten, maar eerst gaan we luisteren naar een, een prachtig nummer van Dan Williams.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 knows who does and doesn't care and I'm an ordinary man sometimes I wonder who I am but I believe in love I believe in music I believe in magic and I believe What's going on with you and me is a good thing It's true I believe in you I don't believe virginity is as common as it used to be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 I Believe In You van Don Williams. Mooi nummer. Ik heb aan de lijn een van de vaste bellers van dit programma. Timo uit Den Haag. Timo, goedenacht. Ja, nacht Wens. Ik ben blij dat je er bent. Ik ook. Ik ga je missen als je er niet was. Oh, dat, nou, dat vind ik, dat vind ik Ja, Ik, ik, was, ik, ik, het was ook, ik, ik reed hier naartoe, zeg maar. Uh, een beetje te laat. dus. En ik probeer het ook nog te bellen. Want uh, om dan bij Casaluna even door te komen om te ja. vertellen. In ieder geval aan de producer dat ik er wat later kwam. Maar ik kwam er niet doorheen, dus niemand wist ook waar ik was. Nee, nee. Ik zou me echt. Ik maakte me echt een beetje zorgen. Ja, nou dat vind ik, dat vind ik goed om te horen. Okay. Maar ja. alle zorgen zijn voorbij, want ik uh, ben gewoon helemaal live uh, Nou fijn. Dus uh, jongeman is het je vergund. Ja. ja, het is, het is toch. Uh, nacht, ik, ik hou best hoor van s'nachts wakker zijn. Maar als je dan even van tevoren slaapt, het is dan zo moeilijk om. Uh, ja, maar net als een taspoort is, is een bioritme instellen of een bioritme regelen... is gewoon iets wat met de ervaring groeit, heb ik het idee. En... Nou, en het, het gek aan dit programma is, je went er nooit aan. Omdat nee, het is nee. maar voor mij, hè, want Herbert doet er dan eigenlijk de andere week. Ik heb nu toevallig twee weken achter elkaar, maar het is dus in principe maar één keer per twee weken. En dan, ja. dan is het gewoon niet iets wat uh, erin gaat zitten in je bioritme. Nee, maar volgens mij luistert het ook gewoon heel nauw en je moet er een gevoel voor ontwikkelen. En dat, dat heb je, daar heb je volgens mij gewoon ervaring voor nodig. Ja. Ja, dat zou goed kunnen. Lo of, je moet, of je moet gewoon gaan slapen op het Mediapark, dat kan ook. <laughs> ja, misschien is dat het idee. Ja. Ga ik daar een <laughs> beetje neerzetten. Maar dat is hey, wel een, uh, een beetje een paardenmiddel. Ja, dat, ik weet niet of dat me gaat worden. Hey, maar jij belt ook over, uh, over het onderwerp, uh, denk ik. Ja, ja, ja. Wat, vertel, wat is jouw mening? Ja, ik, ik probeer een beetje de grote lijn, ja, dat is mijn manco. Maar ik probeer een beetje de grote lijn eruit te halen. En, ja. en ik voelde wat voor die meneer van, die bij Dela gewerkt had die zei dat het een sluitpost was voor de gemeentefinanciering. Ja. En als, je dan, als ik dan zeg maar naar de grote lijn kijk... dan heb ik eigenlijk het idee uh, dat vanuit de centrale overheid, de rijksoverheid... steeds meer taken naar de lokale overheid worden overgeheveld. Mm -hmm. uh, zie de wet, uh, wet uh, maatschappelijke ondersteuning bijvoorbeeld... of uh, de wet werken naar vermogen. Dat zijn allemaal uh, taken die zeg maar, qua kosten bij de gemeente neerkomen... Mm -hmm. Maar stel je nou voor dat alle taken van de overheid bij de gemeente komen te liggen, dan zouden de, de, de gemeentelijke overheden ook eh, directe belastingen moeten kunnen heffen, Dus inkomensbelastingen en dat soort dingen. Ja. Dus dan hebben ze een eigen onafhankelijke financieringsbron, net zoals de, de Europese Unie dat zou willen hebben. zeg maar. Ja. Dat ze niet hoeven te bedelen bij de nationale overheden, of ze alsjeblieft een beetje budget mogen hebben om hun taken te kunnen vervullen. Ja, ik zou je bunt En wat is dan de link naar... De, want dan hebben ze toch nog steeds een begroting uh, te dichten enzovoort. En dan kan de plaats nog steeds een sluipel zijn, toch? Ja, maar hoe meer taken je krijgt, hoe, hoe, hoe meer fluctuatie daarin zit, zeg maar. Dus, dus hoe meer je behoefte hebt om gaten te dichten. En dan kan je kiezen om je, je, de taken die je vervult, zeg maar, terug te schroeven. Dus dat af te knijpen, als het ware. Ja. Net zoals in de, in de zorg gebeurt, zeg maar, dat er steeds meer dicht te wordt. Dat er steeds sneller gewerkt moet worden. Ja, dat, dat, daar maak je jezelf niet populair mee als bestuurder. Dus, dus dan, nee. ja, dan krijg je al snel de neiging om de belastingen te verhogen natuurlijk. Ja. Hey, en Timo, als we eventjes van macro naar, naar, naar wat kleiner niveau gaan? Ja, ik vind, het, ik vind het echt sneu dat de mensen die zeg maar, behoefte hebben aan een rouwplaats, dat die dan zeg maar, zouden op, op moeten draaien van een tekort in de gemeentebudget. Ja. Dus, dus ik, ja, ik heb niet veel geld, maar ik verklaar me wel solidair zeg maar... Met, met de mensen die daar behoefte aan hebben. Dus ik, ik zou het op prijs stellen... als dat gewoon tegen kostprijs berekend zou worden. Ja. En dan ook daadwerkelijk tegen kostprijs. Desnoods door verzelfstandiging van de begraafplaats... als uh, semi-overheidsinstelling, zeg maar... in een stichting of zo, ja. zonder oogmerk. En dan wil ik best uh, gewoon een deel van mijn inkomen daaraan uh, bijdragen. Ja, en ik, ik denk dan zelf ook, dacht ik toen ik die uitzending uh, zag toen, uh, op televisie... ik dacht, ja, weet je, dan ligt er maar even een steentje meer scheef... of wordt het iets minder, ziet het er iets minder strak uit. Ja. Uh, want die in, in Friesland, die zag er voor mij ook uh, prima uitzend... maar dat was ook gewoon een met netjes onderhoud... die had dan wat vrijwilligers in dienst. Ik denk, ja, ja het, het, het de hoeft familie... ook helemaal niet allemaal zo gelikt te zijn... of zo'n zo begraafplaats. Nee, maar de familie kan het desnoods ook zelf doen. Zeker de mensen die er behoefte aan hebben. Ja. En ik vroeg me ook af trouwens, van is er iets uit, uh, ik kan me voorstellen dat vanuit de religie. Dat er ook zeg maar uh, bepaalde voorschriften uit zijn voor zijn. Weet jij dat toevallig? Ja, wat betreft begraven, bedoel je, of niet? Ja, begraven of meer? Ja, ja, ik weet dat dus niet. Ik, ik heb zelf ben ik er eigenlijk best wel, uh, best wel open in. Ik, ik, ik weet wel inderdaad, het is de traditie vanuit christelijk open te zien om uh, ons te begraven. Hm? Uh, maar waarom dat precies is? Ja, rond de kerk, zeg maar. Dat de dominee dat regelde. Uh, ja, ja dat, dat gaat inderdaad meest via dominee. Maar, maar ik, ik weet dus zeg maar, niet waarom, uh, waarom je als christen niet zou kunnen uh, cremeren of zo. Want dat, ja. dat, die vraag wordt wel eens gesteld, inderdaad. Ja, ik ben er benieuwd naar. Ik, uh, ik, ik... heb wel het idee dat bijvoorbeeld uh, moslims. Ja. dat die wel zeg maar uh, echt verplicht moeten begraven, zeg maar. Oké. Okay. Nou, en dan zou die geen keuzevrijheid aan hebben en zou daar dan zou je dan tekort van de gemeentebudget op af moeten, moeten wentelen. Ja. Dat is toch veel eerlijker als je dat gewoon over alle inwoners van de gemeente, zeg maar, verdeelt. Dat lijkt me ook, en ja. En het liefst naar draagkracht, als ja. het even kan. Dat maar dat betekent ook. dat de gemeenten ook inkomenspolitiek moeten kunnen bedrijven. Ja. Dat ze ook naar rato van draagkracht moeten belasting moeten kunnen hebben. En die middelen hebben ze nu niet, want die liggen bij de nationale overheid. Ja. Even nog terug naar wat je net zei. Ik ben even gaan googlen ondertussen. Ja. Uh, er staat hier ergens op een, op een website: er is geen uitdrukkelijk bijbels verbod op het cremeren van, uh, van de doden. Toch kan gesteld worden dat begraven in de Bijbel hoog gewaardeerd wordt. In de cultuur van die tijd was het een smaad als men niet begraven werd, maar op het open veld aan de dieren werd overgelaten of verbrand. Ja, maar dat is weer heel wat anders. Ja, aan, dat betekent het dat open het open gewoon veld. cultuur bepaald is. Of of werd verbrand staat er. Ja, verbranding wordt in sommige gevallen ook vermeld als een straf op een zonde. Ja, want het, ik denk dat je dan ook heel, heel snel associaties aan de hel krijgt. Oh, dat zou kunnen, ja. En, ja. en, en vanuit het hinduïsme is een, het hinduïsme is natuurlijk gebruikelijk om te cremeren op een open, openbare verbranding. Mm -hmm. Maar ik hoorde laatst toevallig, dat was er in het Tropenmuseum, was er een, een expositie over de verschillende vormen van uh, omgaan met de doden. Ja. En daar was, zeg maar ook, werd ook gerefereerd aan het Tibetaanse gebruik om een luchtbegrafenis te regelen. En dat hield okay. zelfs in dat uh, in het open veld, over open veld gesproken. Dat het, dat het lijk zeg maar op een bergplateau werd gelegd. En dat de aasgieren uh, zeg maar het, het lijk uh, ja, hmm. vernietigden of opaten. Niet, niet zo smakelijk. Nee, maar goed, ik vond het ook. Ik, mijn maag keerde er ook van om. Maar zo zie je maar dat gebruik over de hele wereld heel erg verschillen. Ja. En waar ik ook nog aan dacht, dat is misschien ook wel interessant. Uh, met de huidige stand van de medische wetenschap. Zeg maar, komen er zoveel zeg maar, onnatuurlijke stoffen in het lichaam terecht... Mm -hmm. dat er misschien ook wel vanuit de gemeente zeg maar, het idee kan zijn... van nou, we moeten het proberen te ontmoedigen. En dat kan wel een, natuurlijk een... een, een, een uh, hoe heet dat? Plausibel of ja. te, te rechtvaardige uh, motivatie zijn... om zeg maar, het, een, een, een ontmoedigingsbeleid te voeren. Ja. Of dat er zoveel gebrek aan grond is in een bepaalde gemeente... Dat zeg maar het eigenlijk economisch gezien niet meer aan is om dat te exporteren. Ja, snap ik. Hey, Tim, maar als we even naar persoonlijk trekken, heb, ja. heb jij zelf als iemand moeten begraven of cremeren? Of tenminste, nou, uh, later ik ja, daarbij gewoon zo. Zeg maar. mijn, mijn opa die is in 1986 overleden en daar had ik heel veel verdriet van. En is die toen begraven of gecremeerd? Die is begraven. Oké. Okay. Mijn vader gaat er nog steeds af en toe naartoe om het gas schoon te maken, om neer okay. te zetten. En als je naar, je naar jezelf kijkt, hoe, hoe zou jij het liefst, uh, zeg maar, uh, postuum? Uh... Ja, nou ja, ik, ik, ik combineer een, wat dat betreft twee dingen. Ik heb al eerder verteld dat ik een klein beetje spaargat heb. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja, hoor. Ja, je hebt wel een heel goed geheugen. Gelukkig nog wel, ja. Ik <laughs> heb het ook het idee dat het voor jou, zeg maar, luisteraars niet zozeer... of inbellen niet zozeer grondstof is, maar meer een... niet zozeer een middel, maar meer een doel. Oh, is dat, dat zo? Dat, ja, dat apprecieer ik ook wel. En ja, daarom zei ik ook dat ik wel een zak voor je hebt. Oh, nou dat vind ik dat vind ik leuk. Zo voelt het tenminste. Oké. Okay. Maar, maar ik, ik, ik ja, ik zeg van combineer het alsjeblieft zeg maar. Uh, principes, zeg maar kosten geld. Ja. Dus het, hou, het aanhouden van spaargeld geeft je ook de geeft je ook de vrijheid om zeg maar moreel juist te handelen. Want mm -hmm. Als je te veel schulden hebt dan ja, wie is, wie is, uh, brood men eet, wie is taal, men spreekt zeg maar. Mm -hmm. En dan heb je ook gelijk een buffertje om je begrafenis te regelen. Maar ja, ik, ik, ik, ik heb gewoon het idee van de mensen, zeg maar, wie is hartelijk geraakt? Daar zit ik in hun hart en die hebben genoeg aan hun herinneringen. Dus cremeer me maar gewoon. Dat is, dat is ja, opgeheimd staan netjes, zeg maar. Ja. En het enige waar ik, zeg maar, wel waarde aan hecht, is de muziek die gedraaid wordt op de crematie. Oké. Okay. En daar had ik twee nummers van. Oh. En pas onlangs... Uh, Kreeg ik het derde nummer via de radio uh, naar me toe gewezen. Namelijk? Nou, dat was via de nachtzuster. Op een gegeven moment deed Wim Rijken, zeg maar, tijdelijk uh, nam het waar voor Astrid de Jong, geloof ik, ja, Assad Jong. En uh, die draaide het nummer samen zijn van Willeke Alberti. Dat vond en je? Dat wel nummer. Heen. Ja, ik moest gewoon echt huilen. Ik okay. hou toch wel snel, maar goed, ik moest toen echt huilen. Ja. En dat, ook vooral door die snik die erin zat. Dus dat was het derde nummer. Uh, toen was mijn lijstje compleet. Ik heb het ook gelijk ge naar Almen. al mijn... Uh, oh, echt waar? Ja. <laughs> ja, mooi hè. Ik, ik heb, de, ik heb het er nog niet zo over na. Wat voor muziek ik op mijn eigen begrafenis zou willen horen. Ja, maar dat is hetgene de, toch, waar de herinneringen aan gaat kleven ja. dadelijk. Dus ja, als, je, dit, als mensen daar zo'n nummer horen, dan zullen ze on, ongetwijfeld, onwillekeurig ook aan je terugdenken. Ja, dat is waar. Hey, Timo, dankjewel even voor, jou, uh, voor jouw belletje vannacht. Graag gedaan. Dus en ik ben blij dat je er weer bent. Graag tot de volgende keer. Oké. Okay. Oké, okay, doei. Uh, dat was Timo. Uh, ik heb uh, nog iemand aan de lijn en dat is uh, Albert, toch? Ja, Albert Molink, uitvaartvoorlichting Hengelo. Goeiedag. Precies, en dat vond ik even leuk. Je bent uitvaartvoorlichter. En, en wat houdt dat... Uh, kun je eens vertellen wat dat precies inhoudt? Dat houdt in dat ik dus eventueel op uh, uitnodiging bij een crematorium of begraafplaats... een voorlichting geef en een rondleiding met de aanwezigen. Ja. En uh, ik heb ook een uh, website waar men dus via e-mail allerlei vragen kan stellen omtrent de uitvaart en de producten die er bij een uitvaart uh, verkrijgbaar zijn, zoals urnen of eventueel uh, lichte balsaming, canatopraxie en et cetera. Maar, maar is het niet, want wat voor mensen zeg maar, gaan dan naar zo'n voorlichting? Zijn dat mensen die, die binnenkort waarschijnlijk te maken krijgen met een overlijden? Dat zijn zelfs jongelui die uh, gemerkt hebben dat ook jongelui komen door overlijden. En dat zij door een ongeluk of door uh, leukemie of netzelfde wat. En dan gaan, worden ze toch wakker en denken ze, hé, hey, laat ik ook eens aan mijn eigen uitvaart gaan denken. Oké. Okay. En werk je dan voor één specifieke begraafplaats? Of, uh... Dat maakt in principe niks uit. Ze kunnen aan mij uh, vragen wat ze willen. En ze krijgen ook een uh, vakkundig uh, en professioneel antwoord. Want ben je dan gewoon zelfstandig, zeg maar? Zelfstandig ondernemer? Ik ben dus uh, uitvaartvoerder uit noodzaak geworden, omdat ik dus merkte dat er dus, uh, bij het uitvaartgebeuren heel veel vragen waren. En de branche op zich geeft nu wel uh, degelijk antwoord. Maar toen ik begonnen ben, zo'n zes, uh, zeven jaar geleden, was alles nog in het duister gehuld. Oké. Okay. Als die mensen wisten niet waar ze aan toe waren qua, qua mogelijkheden of prijzen... Of... Ja, maar men, men wilde ook niet vertellen uh, hoe een crematie ging. Men wilde niet vertellen uh, hoe, hoe, uh, wat, uh, hoe wat er met uh, het, uh, het afleggen en het kisten gebeurde. Dat was allemaal in uh, neven gehuld. Ja. Uh, het enige wat er dus gebeurde bij het afleggen, was gewoon uh, zeg maar, op het platteland. Daar hielpen de boeren elkaar met afleggen. Maar in de stad kwam het afleggen ja, niet voor. Dat werd gewoon gedaan door een uitvaartondernemer. En die berekende de kosten en daarmee was het basta. Ja, hm. En, en daar heb jij wat aan gedaan, in ieder geval in jouw omgeving. Daar ben ik toen op een gegeven moment mee gestart. En ik moet zeggen, naar tevredenheid, want uh, eind december... heb ik in Nijverdaal ook weer een uh, uitvaartbeurs voor de, de derde keer. Ja. Dus uh, ja. Het, het, het werkt wel. Er is, er is voldoende vraag naar. Dat is absoluut vraag naar. Alleen, het is wel mijn uh, mening... geef de mensen op een normale manier uitleg... en zet er niet op een gegeven moment een uh, beroepsgezicht bij. Nee. Want dat helpt niet. En hoe sta je dan tegenover, want uh, je hebt de reportage heb die gehoord... of niet aan het begin van de uitzending? Ik heb de reportage gehoord, ja. Uh, hoe sta je tegenover al die enorme prijsverschillen en zo en, en de vrijheid die gemeentes daarin hebben? Ja, hoe sta ik daar tegenover? Weet je wat het is? Het is in principe een vrije markt. Dus uh, men mag en kan vragen wat men wil. Ja, je zou bijna... En, al, uh, je zou en bijna als ik het ermee eens ben, ja, dat is het tweede. Kijk, nee. ik, zeg ook, ik zeg altijd op mijn manier... Uh, als je uh, begraven wordt kun je net zo goed op een uh, gewone uh, gamma-plank uh, uh, gelegd worden in een leekwaarde. Als dat je een dure legplank koopt uh, via de branche. En uh, wil je op een gegeven moment uh, in een kist, kun je ook uh, gewoon uh, de boer op, zeg maar, en je koopt planken en uh, je maakt daar zelf een kist van. Het ja. mag en het kan. Maar de, en dan heb je natuurlijk nog zo'n stenen en zo. Maar de, de grootste, want het gaat niet het meeste geld gewoon zitten... dus blijkbaar in, in, die, in, de, in de plek zelf, in de grond die je koopt? Dat is afhankelijk van de gemeente. En als ik dan op een gegeven moment hoor... hoe de gemeentes verschillende boekenprijzen uh, hanteren... dan denk ik ook, het is een schande dat men nog... de eigen bevolking uh, op deze manier uh, behandelt. Kijk, is, dat in, is dat in jouw omgeving ook zo? aan het worden? in die reportage het voorbeeld van uh, Friesland... Uh, Wommels en, uh, en, en Bodegraaf die zo ver uit elkaar liggen. Is dat binnen jouw ja, eigen regio ook zo, dat de prijzen zo ver uit elkaar liggen? Ja hoor. Kijk, als iemand zegt bijvoorbeeld uh, ik woon in Engelo en ik wil in uh, Weerslo begraven worden, zou de gemeente uh, waar Werslo onder valt rustig uh, 500 tot 600 euro bovenop uh, de, de, de grafkosten uh, berekenen. Ja. En dat vind ik in zekere mate uh, niet, niet, niet, niet kloppen, dat kan niet. Nee. Een graf uh, kost zeg maar, uh, ik noem maar een uh, bedrag, 3000 euro begraven en de, en, de, en de grafrechten. En als je nou dan op een gegeven moment in Weerslo zelf woont, of je woont in Aldezaal, of je woont uh, in Zaarsveld, uh, ik noem een paar plaatsen in de omgeving van Weerslo, mm. dan moet dat in principe kunnen. Kijk, dat ze dan zeggen, uh, de eigen inwoners betalen minder grafrechten, dat vind ik logisch, want dat is vraag en aanbod. Maar uh, ik vind wel dat de grafprijzen momenteel uh, echt de pan de, de uit ja, hè? ja wat, ik wat, wat, kost een graf, een uh, wat kost een graf pakweg uh, tien jaar geleden of zo? Oh, pakweg geleden, uh, tien jaar geleden, acht, 900 euro had je al, al de graf. Jeetje, dus we hebben het echt over gewoon uh, soms uh, vier, vijf dubbeling van de prijzen. Ja, maar kijk, alles is duurder geworden. En dat vind ik in zeker, maar ook reëel. Ja, maar, goed, maar, voor, ik voor vind, mijn... maar ik vind dus wel op een gegeven moment die echte boekenprijzen... die er dus nog tegenwoordig steeds gevraagd worden. Ja. En dan vooral uh, tegenover de eigen inwoners. Want dat vind ik dus op een gegeven moment schandalig. Dat, dat nog gebeurt. Ja. Wat, wat zou je zelf uh, het liefst laten doen? Mo uh. Ik laat mij dus uh, cremeren. Ja. En uh, daarna laat ik de, af, de as met een vuurpijl uh, afschieten. Oh, dat kan ook nog, ja, met een vuurpijl. Ja, dat kan ook. Dat is wel. En dan ga ik op dezelfde manier als een zekere andere aas. Die is ook met een vuurpijl afgeschoten. En dat is jouw voorbeeld? Hij is altijd mijn voorbeeld geweest, ja. Okay. Nou, op zich vind ik het, het is wel een heel origineel idee met een vuurbel. Hey, en, en maak je als voorlichter dan ook mee, want wat het net had, had begon Timon even over... dat uh, bijvoorbeeld christelijke mensen daar bezwaar tegen hebben tegen crematie. Uh, uh, uh, krijg je er ook mee te maken dat mensen daarnaar vragen? Van... Dat maak ik eigenlijk niet meer mee, nee. Oké. Okay. Ik heb het dus wel meegemaakt uh, jaren geleden dat uh, jonge lui bijvoorbeeld een ongeluk kregen en dat uh, ze dus beschreven hadden dat het dus achteraf uh, vrij kwam, dat de ouders niet eens wisten... Dat ze dus in crematie wonen met de ouders zijn, uh, niks meer te maken. Ze bent nog geen 21, dus wij uh, beslissen en dan werd ze gewoon begraven. Zo. Terwijl ze toch voor crematie gekozen hebben ja. oh, ja. En ik vind dus op een gegeven moment als iemand, ongeacht zijn leeftijd, opgeeft dat hij dus uh, begraven of gecremeerd wenst te worden, dat je die wens moet nakomen. Ja, ja dat vind ik ook mooi, ja. Het is wel, ik ik... Alleen, ja. Alleen, je kunt dan wel zeggen, ja uh, wat is op een gegeven moment handelsbekwaam, zoals ik dat noemen Maar uh, iemand van 15 jaar, die weet tegenwoordig donders goed wat hij wil. Ja. En als iemand van 15 jaar een briefje aan pa en ma geeft van uh, papa en mama, als het dan en dat gebeurt, wil ik zus en zo. Dan vind ik dat papa en mama daar gewoon moeten nakomen. Ja, Ik vind het trouwens bijzonder als iemand van 15 dat doet. Ik heb ik er heb nog nooit aan gedacht om, daar, uh, om dat daar mijn ouders uh, kenbaar te maken. Ja, maar als je toch tegenwoordig bedenkt waar de jeugd overal niet aan denkt, dan hou je je niet voor mogelijk. Oh. Ja, dat komt gewoon omdat de jeugd tegenwoordig veel meer op jongere leeftijd zelfstandig op pad gaan... en zelfs als midden in de nacht om twee uur op de fiets uh, op, op pad zijn van uh, Deurningen naar Alderzaal uh, van een uitgangsgelegenheid. Ja. En dan horen ze toch op een gegeven moment op school van, heb je dat gehoord dat die en die ook overleden is? En dan gaan ze toch op een gegeven moment zelf nadenken van, stel je voor, er is mij wat overkomen. Ja, precies. En ik vind dat een heel goed streven dat de jongelui tegenwoordig bewust gaan nadenken... Over wat er met de laatste reis gebeuren moet. Ja, ja dat vind ik ook. Ja. Dat, dat bewustwording is wel een belangrijk uh, proces, ook van uh, nadenken van, uh, over je eigen leven misschien wel en volwassen worden. Hey, ik, ik, ik krijg een mailtje binnen van iemand die zegt de kosten van een begraafplaats die worden voor een heel belangrijk deel bepaald door de dure grafstenen. En, en dat je ook nog in de natuur kunt laten begraven, waarbij je dan geen onderhoud Ja, yeah, Natuurbegraafplaatsen bestaan onder andere. En ook onder andere heb je in Limburg, Bergenbos... Dat is dus ook een uh, natuurbegraafplaats. Dus het is echt een bos waar dus uh, diverse bomen en uh, struiven zijn. Ja. En daar kun je je laten begraven. En daar mag dus absoluut ook geen uh, grafmonument komen. Hooguit een uh, zwerfsteen met een, met een naam erop. Nou ja, en je weet dan, hè, want deze mevrouw Maaike, die mailt dan... Uh, mijn man heeft zijn eigen plekje onder de dikke eik uitgezocht. Dus dan heb je toch ja. een soort van, nou, daar ligt hij. Ja, ja dat die mogelijkheid bestaat. En dat, dat is waarschijnlijk en... ook veel minder duur. Uh, nee, nee, ja. want die prijzen die zijn in principe hetzelfde. Want dat is dan natuurlijk ook weer van een gegeven moment handel en vraag en aanbod. En uh, net wat ik zeg, daar heb ik op zich geen bezwaar tegen. En je zei net ook op een gegeven moment ook... Uh, dure grafmonumenten. Uh, dat bepaal je in principe ook zelf. Vroeger was het op een begraafplaats... gewoon een vaste prik. Dat, je moest dat model uh, grafmonument uh, moest je hebben. Of liggend of staand. En uh, daar was je aan gebonden. Maar wil je tegenwoordig een zwerfkei uh, neerzetten... dan mag dat. En wil je alleen een houten kruisje neerzetten... dan mag dat ook. Nou ja, en een houten kruisje dat kost hooguit... misschien eens een keer 250 euro... En zet je er een uh, groot, duur uh, grafmonument op van steen en marmer en afganiet of, of noem maar op, dan betaal je rustig 8000. Ja. Dat bepaal je ook zelf. Ja, en dat is natuurlijk wel weer het voordeel hè? bij zo'n natuurbegraafplaats. Heb je, nooit, heb je nooit überhaupt kosten daarvoor? Ja, nou ja, de enige kosten is, is, is, is, een, is een zwerfsteen. En die wordt uh, ook nog eventueel door uh, de desbetreffende natuurbegraafplaats wordt die, uh, verstrekt. Ja, precies. En dat is een uh, heel mooi iets, dat je dus gewoon midden in de natuur, waar de vogels fluiten en waar je dus ook gewoon rustig kunt wandelen en dat je dan op een gegeven moment een steen ziet. Voor de rest zie je dus ook echt geen grafmonumenten. Je ziet dat zuiver aan een steen, dat er dus iemand ligt en voor de rest is het gewoon één groot uh, ja, bos gebeuren. Ja. Vind jij het leuk en... eigenlijk om op een begraafplaats rond te lopen, of niet? Uh, in Nederland is het in zekere mate geen cultuur, dat hebben ze in Duitsland uh, meer en meer. In Duitsland hebben ze echt op een gegeven moment dat, dat de familie uh, rustig op een zondag een wandeling maakt uh, van de vader naar de moeder. En van de moeder weer naar de oom en van de oom weer naar, naar de tante. Ja. Uh, maar in Nederland is het gauw van, uh, laten we maar begraven en uh, gedenken. Maar we liever niet op een gegeven moment uh, naar het kerkhof heen, want dat vinden ze allemaal nog eng. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik ging dan wel eens vroeger uh, met, met vrienden, of zo. dan kom je in een vreemd stadje waar je nog niet geweest bent. En dan ga je naar zo'n. En dan zoek je ook inderdaad een beetje hé, welke families leven hier nou in dat dorpje of zo. Want dat kun je kunt dan ook mooi altijd ontdekken op die begraafplaatsen. Ja. Ik vond het ik vind wel een soort leuke zoektocht. En dan kijk je wie is dan de oudste ja. ervan en wat is de ja. oudste graf wat je kunt vinden. Maar dan ook op een gegeven moment om te zien. Uh, wie wat gedaan had, als je daar bijvoorbeeld al had je daar bijvoorbeeld uh, de, de familie Gelderman en de familie Malkenboer, het waren dan uh, textielgiganten. Ja. Uh, dan kon je maar aan het, aan, het, aan het graf zien uh, dat het dus een van de Malkenboers of uh, van de Geldermans waren. Ja. Mooi, mooie uh, dat, stenen. Mooie stenen, grote graven. Ja. Uh, en dan zeg ik op een gegeven moment wel, uh, dood is iedereen hetzelfde. Maar nou. dan moest zelfs toch naar boven de grond moest er aangetoond worden dat met een uh, grote en betere komaf was. Ja, eigenlijk gek is dat hè. En, ja. Maar, en ook, waar de, ik ook altijd naar keek is, wie is dan het oudste geworden? Ook dat? Ja, dat, dat vond ik ook altijd wel leuk om dat te kijken op die gaven, zie je de jaart even snel rekenen. En dan of er iemand bijlegt die bijvoorbeeld 100 is geworden. Ja. Wat, wat, wat is de oudste, want je, je graaf dan niet, hè, want je, je geeft alleen de voorlichting erover, maar ik neem aan dat je wel dan ook veel begraafplaatser komt. Wat, wat, is, wat is het oudste graf, of de, nou, niet het oudste graf, maar het graf van de, de oudste persoon wat jij gezien hebt? Zou ik zo niet uit, uit, uit mijn hoofd weten. Okay. Uh, Ik weet wel dat, dat de gemiddelde uh, oudste in Nederland is, geloof ik, 115 geworden, geloof ik. Oh, ja. uh, dus dan kun je wel nagaan uh, hoe de gemiddelde leeftijden zijn. Ja. Maar tegenwoordig wordt dat ook al uh, gewoon anoniem, uh, wat de datum betreft, uh, be be begraven. Dus dan kon het komt gewoon op, het, op, op, op de stenen staan: hier, Jan, Gerrit, Hendrik, en et cetera. Ja. En voor de rest niks. Nee, precies. En ja, dat vind ik ook op een gegeven moment weer echt het tijdspijk van de, van de anonimiteit... waar ik dus in mate van denk van ja, waarom mag, mag men de, de datum van overlijden en, uh, uh, en geboorte niet bijzetten. Nee. Tegenwoordig is het zelfs zo dat ze drie datums neerzetten. De datum van geboorte, de datum van overlijden en de datum van definitieve bijzetting. <laughs> en dat wordt dan ook heel vaak tegenwoordig gedaan omdat men zegt... zodra de bijzetting is gebeurd, dan is het echt op een gegeven moment voorbij. Ja, precies. Want daar kun je ook geen afscheid meer nemen. Nee. Maar op zich wat in zit? Ja, uh, kijk, iedereen uh, zeggen ze dan in Twente, ieder zijn meug. En uh, zolang het wettelijk gegeven moment kan, uh, vind ik het prima. En uh, het is tegenwoordig ook zo. Heb je een voorstel om Drentje begrafenis? En al is het nog zo gek, ga er eventueel samen met de uitvaartondernemer mee naar de gemeente en uh, doe je voorstel. Wat, wat en, is het gekste uh, wat jij hebt meegemaakt? Het gekste wat ik heb meegemaakt. Ja. Uh, gewoon in een uh, in, in, in, uh, open en bloot. Uh, of zoiets open en bloot, wel uh, in, in een lijkwaarde, maar op de bakfiets. Op de? Uh, huh? Op de ja. bakfiets? Op de bakfiets. Maar wat dan op de bakfiets? Maar de We uh, lag dus uh, op een plank. Op de bakfiets. En uh, iemand die bestuurde de bakfiets. en die ging dus voor uh, de stoet uh, uit. En de rest ging er met de fiets achteraan. Maar, maar toch niet met, met een open kist dan, of wel? Uh, je, je, je, mag, je mag wel met een, uh, met een, met een plank, zolang de overledende maar bedekt is, je mag dus niet zomaar, uh, met, zoals in Rusland ook gebeurt, met een echte open kist dat je dus uh, iemand uh, zo ziet, dat mag in Nederland niet. Nee, maar je mag de kist wel gewoon op de bakvies leggen. Uh, maar je mag wel, de, je, je hebt zelfs uh, motor met zijspan. Ja, ja, voor van die, van die, uh, van die uh, motorrijders, die vinden dat het dan leuk om zo te begraven. Ja, maar iemand die bijvoorbeeld helemaal gek van motorrijden is, ja. die kan zich met een motor met zijspan uh, uh, laten begraven. Ja. En er wordt tegenwoordig ook heel veel gebruik van gemaakt. Ja, interessant. En er jongen. zijn zo ontzettend veel mogelijkheden in. Ja, ik zeg het niet als reclame, want ik heb bezoekers genoeg. Maar laten we eens kijken bij uitvaartvoorlichting.nl. Ja. Daar komen ze genoeg tips tegen. Ja, want is het ook iets waar. maak je ook vaak bijvoorbeeld mee dat. Ik, ik denk dat even aan mezelf. Ik heb nog nooit gedacht hoe ik mijn eigen uitvaart zou moeten beleven. Ik kan me ook voorstellen dat, dat het wel regelmatig gebeurt. Dat iemand een overlijdt en dat dan de mensen denken... ja, we hebben eigenlijk geen flauw idee wat iedereen zou willen. Dat vind ik ook heel erg. Hm? Want, jij, want jij, ik, ik neem maar dat Johan, jij mag zeggen. Hm? Oh, ja, jij, zegt dus op, jij, zegt, jij zegt dus op een gegeven moment, ik heb niet over mijn uh, overlijden nagedacht. Ja. Hm? Maar zodra jij terugkomt van een vakantiereis naar Spanje of naar Italië... Mm -hmm. Dan, 14 dagen daarna ga je al plannen weer maken van, uh, maar zou ik volgend jaar eens ingaan met vakantie? Jazeker. Nou ja, kijk, je zegt het zelf. Jazeker. <laughs> hm? Maar de laatste race, daar denkt niemand over na. Nee, nou ja, weet hm? je wat, ik, ik, denk dan, ik denk dan meer naar van, ik, hey, ik ben dan christelijk, dus ik, ik ben dan gewoon benieuwd wat dan daarna komt. En ik heb daar een bepaald uh, idee, idee bij. Maar, maar wat er dan hier op aarde met mijn lichaam gebeurt, ja... Ik snap ook wel, het is wel het, dat is dan eigenlijk vooral ook, omdat het dan niet meer zoveel, dan heeft het eigenlijk alleen maar met je nabestaanden te maken. Van wat, wat, wat, wat gaan die nog uh, doen? Mo mo mo Moet Mooi luisteren, ik ben uh, ook christen, ik ben Nelson Vormt uh, grootgebracht, ik heb ook uh, belevenis gedaan. En uh, ik ben gewoon van mening dat zo christen als je bent, kun je wel op een gegeven moment je eigen begrafenis uh, plannen. Hm? Wil je op een gegeven moment gewoon een eenvoudige Zoals we dat in Twente doen. Een eenvoudige koffiemaaltijd met een broodje in de afloop. Ja. Of wil je een uitgebreide maaltijd. En uh, dat iedereen na de, na de begrafenis nog uh, stil, stil uh, staat. En denkt van uh, ja, zo was het. En uh, we nemen er nog eentje. Ja. Uh, je kunt op een gegeven moment zelf plannen. En het is allemaal mogelijk. Je kunt met de uitvaartbus gaan. Dus dan gaat de overledene met kisten al in de bus en de nabestaanden gaan met de bus mee. En je gaat uh, bijvoorbeeld als je wilt nog een rondrit maken uh, langs de mooie plekjes van de overledene. En dan naar, de, naar, naar dat crematorium. Ja. Of uh, noem maar op. Je kunt het allemaal, allemaal tegenwoordig krijgen. Ja. Kijk, en daarom zei ik ook op een gegeven moment. Niemand wil aan zijn doordenken. Niemand. Maar alsjeblieft, maak wel een planning. Want, en waarom zeg ik op een gegeven moment, alsjeblieft, maak wel een planning. Je laat anders met de nabestaanden wel met een heel groot vraagteken achter. Ik ga er eens even over nadenken, denk ik. Ik, ik zit ook, zo'n bus, dat lijkt me nou ook wel weer wat. Dan kunnen mensen even langs, uh, langs de, de plek waar ik gestudeerd heb. Of, uh, de, de, de, de heeft maar voorbeeld, een voorbeeld, ja. hm? hm? maar, maar een voorbeeld. Hoe, hoe, hoe, dan hoe, dan je, hoe zou je je eigen be begrafenis of nee, crematie, waar je, natuurlijk, met, met die vuur? Ik heb dan? mijn crematie helemaal geregeld. Ja, en hoe, zi hoe ziet de dienst eruit dan? Dat heb ik uh, aan mijn uh, kameraad waar ik mee samenwoon uh, besproken. Ja. En voor de rest is het net als uh, bij het leven. Albert Bolling is een vraagteken. Uh, wat bedoel je daarmee? Nou, iedereen zal dan wel zien uh, hoe de uitvaart van Albert Bolling is. Oh, het is, oh, je, je, je, dat is bijna een soort verrassing eigenlijk. Ja. <laughs> en, en, en je hebt alle details, de muziek, uh, waar het is. Ik heb alles beschreven staan. Beetje. Zelfs het broodje met beleg en, uh, en, en, en het naantafelen en uh, op welke manier ik op een gegeven moment uh, vervoerd wil worden vanaf uh, het mortuarium naar het crematorium. Ja. En uh, ik heb ook beschreven de kist, ik heb beschreven welke kleding, ik heb beschreven uh, wie er allemaal uh, mee mag, maar wie ook per se geweigerd wordt. Oh help, oké. Okay. Ik, ik, vind, ik vind het bijzonder, mag ik nog één keer even die website van jou? De website is uitvaartvoorlichting.nl. Nou, mocht u als luisteraar denken, hé, hey, daar moet ik eens over nadenken, dan kunt u daar eens heen. Hey, Albert, mag ik, jou, uh, mag ik jou bedanken voor jouw verhaal? Uh, bijzonder graag gedaan en ik ben blij dat de NCV aandacht besteedt aan een goede moment vanuit oh, uitvaart. Dat vind ik op zich leuk om te zeggen, Albert. Maar het is de EO, hè, vannacht. Oh, Neem mij niet dadelijk. Dat geeft helemaal niks aan, Het dus blijft gewoon ruimte van uitvaart. Maar desalniettemin. Ik ben dus heel blij dat de christelijke ja. omroep, die dus altijd de uitvaart van de taboe creëert, heeft, ja. tegenwoordig wel uh, aandacht aan de uitvaart besteedt. Je hebt helemaal goed gemaakt. Dankjewel Albert, fijne nacht. Fijne nacht allemaal. Oké. Okay. Doei. We gaan nog eventjes snel luisteren naar muziek voordat we het volgende uur ingaan. Habits. Of normalcy, fear of the solid walls of our future, and like.